10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Zometeen in Goedemorgen Nederland. De samenwerking tussen de politiekorpsen uit Nederland, België en Duitsland... loopt behoorlijk stroef, want de korpsen ergeren zich aan elkaars manier van werken. Meneer is het NOS-journaal met Dorald Megens. Particulieren willen een netwerk van zoekteams oprichten. Dat wordt ingezet bij vermissingen. De twee initiatiefnemers zijn nauw betrokken bij de zoekactie naar de broertjes Ruben en Julian. Ze vinden dat bij elke serieuze vermissing meteen zoekteams in actie moeten komen. De bedoeling is wel op het moment dat dit eventueel in een vergelijkbare zaak weer aan bod zou komen... dat een burgerinitiatief heel snel op poot is te zetten. Dus wij spreken binnen twee dagen op het moment dat de politie ook een burgerinitiatief oproept... dat het binnen twee dagen direct uh, in, uh, van start kan gaan. De nationale politie ondersteunt het plan, maar vindt het wel belangrijk dat de teams nauw samenwerken en overleggen met de politie. Daardoor kan worden voorkomen dat belangrijk bewijsmateriaal tijdens het zoeken door particulieren verloren gaat. Het kabinet gaat zich intensief bezighouden met de strijd tegen foute kleding. Het zijn kleren die onder zeer slechte omstandigheden in bijvoorbeeld Bangladesh worden geproduceerd. Volgens minister Ploemen voor buitenlandse handel deugt veel kleding in de Nederlandse schappen niet. Veel westerse bedrijven laten bijvoorbeeld goedkope spijkerbroeken en t-shirts produceren in arme landen. Bloemen wil dat er nog voor de zomer een plan van aanpak is. Burgemeester Hoes van Maastricht ziet in de opstelling van zijn coffeeshophouders een oorlogsverklaring aan het rechtssysteem. Coffee koffieshophouders in Maastricht besloten begin deze maand... na een rechtelijke uitspraak om weer wiet en hash te verkopen aan buitenlanders. Hoes stelt dat de koffieshophouders het vonnis van de rechter onjuist interpreteren. Als ze het niet eens zijn met een uitspraak van de rechter... kunnen ze in beroep gaan, zei Hoes in het NOS Radio 1-journaal. Volgens hem is de overlast door straatdealers in Maastricht... sinds begin deze maand exorbitant toegenomen. En daarom zet hij per direct extra politie in. De eigenaar gezegd: Jongens, laten we ons nou samen aan de regels houden en zorgen dat wat er in Den Haag en wat er bij de rechter besloten wordt, dat we gewoon netjes. Ja, als je dat continu blijft weigeren, dan kan ik niet anders dan ingrijpen. De omstandigheden in de Nederlandse bouwmarkt blijven heel moeilijk en er zijn geen tekenen van herstel. Dat zegt de koninklijke BAM-groep, het grootste bouwbedrijf van Nederland. BAM kampte in het eerste kwartaal met een lichte daling van de omzet. Het concern had last van de lange koude winter, waardoor er minder dagen kon worden gewerkt. De omzet kwam uit op 1,4 miljard euro. Bestuursvoorzitter De Vries vindt dat de overheid meer kan doen voor de bouw. Ik denk dat op, op een aantal gebieden de overheid natuurlijk toch de investeringen kan opvoeren. En dat betaalt zich terug in de vorm van hogere belastingen. Meer mensen die werken en die geen werkloosheidsuitkering hoeven hebben. Een gericht groeibeleid van de overheid in de bouw. De BBC meldt dat het Syrische bewind mogelijk chemische wapens heeft ingezet. De aanval zou vorige maand zijn geweest in het noordelijke Sarakheb, niet ver van Aleppo. Ooggetuigen vertelden aan de BBC dat helikopters van het bewind van president Assad... zeker twee explosieven dropten met daarin een giftig gas. Acht mensen moesten naar het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Volgens artsen hadden sommige schuim op de mond of vernauwde pupillen. Een van hen, een vrouw, is overleden. Volgens het ziekenhuis wijzen de symptomen op het gebruik van zenuwgas. Het weer op steeds meer plaatsen regent het, vanmiddag uiteindelijk ook in het noordoosten. Daarbij zijn onweer en windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 15 graden, in de regen is het iets koeler. Het gaat harder waaien, vooral aan de noord- en noordwestkust. Morgen blijft een bui mogelijk, maar vaak is het dan droog. En er is verkeersinformatie bij de ANWB zit John Sahoka. toch John. Ja, goedemorgen. De spits zit er bijna op. Nog een laatste restje files dus op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laden en Eendbrugge 6 kilometer. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht. 3 kilometer voor Maastricht. A8 richting Amsterdam. Ook 3 kilometer van knopend Koenplein. Op de A28 naar Utrecht. Ook 3 kilometer bij Amersfoort. En op de A3 25 Arnhem richting Nijmegen. Daar staat tussen knopend Rassem en de Waalburg bij Nijmegen 4 kilometer. En wij hebben het straks over de irritatie tussen Nederlandse politieagenten en hun Duitse en Belgische collega's. Straks dus. Op tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op tix.nl. Mijn naam is Frederik van Beuningen van Teslin.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 Zembla deze week over supertrawlers. Visfabrieken op zee met netten waarmee ze in één haal 100.000 kilo haring vangen. De Hollandse trawlers bevaren alle wereldzeeën, maar liggen onder vuur omdat ze zich niet aan de regels zouden houden. Wildwest op zee. In Zembla vanavond tien over negen bij de Vara op Nederland 2.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 Goedemorgen Nederland. Wouter Nederlandse, Duitse en Belgische politieagenten... ergeren zich aan elkaars manier van werken. Menselijke huid, geprint door de 3D-printer. Illegaliteit strafbaar maken is onacceptabel voor christenen. Als die wet aangenomen wordt... dan vind ik dat voor mij een beperking van je godsdienstvrijheid. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. De samenwerking tussen Nederlandse, Duitse en Belgische politiekorpsen in de grensstreek verloopt moeizaam. Er is zelfs irritatie tussen de korpsen. En dat gaat dan weer ten koste van de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. Hans Nelen, hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Maastricht, heeft het allemaal onderzocht. Goedemorgen meneer Nelen. Goedemorgen. Ja, wat gaat er mis? Nou ja, laat ik vooropstellen. Dat gaat ook heel goed. Dus een, het beeld wat is bijvoorbeeld wat eenzijdig, alsof het alleen maar bol staat van de conflicten. Terwijl ik zou zeggen, nou, als ik zie in de één op één relatie, tussen rechercheurs op de, ba op de werkvloer gaan behoorlijk we, gaan we veel meer dingen juist heel goed. Maar het punt is waar, er gaat... waar het schuurt, dan gaan natuurlijk altijd ook wel dingen wat moeizamer. En dan, dan er zijn inderdaad wel links en rechts wat irritaties. En die hebben vooral betrekking op de ja, verschillende manieren van werken. Wat wij in Nederland toch veel doen. Is wij uh, werken projectmatig, zoals dat heet. Dus wat wij doen is, wij gaan niet op alle criminaliteit investeren we even zwaar. We maken selecties, we wegen. Maar en ik dat ga doen even we onderbreken. Als, ge, laten we een voorbeeld nemen. Er is een, een, een, een roof, of er is een grote inbraak geweest. Een pinautomaat wordt opgeblazen in Maastricht. En de daders vluchten naar Duitsland. Wat gebeurt er dan wat eigenlijk beter zou kunnen? Nou, ik denk dat juist in dat type zaken, waar je meteen mensen assistentie nodig hebt, dat men eigenlijk zowel juridisch, technisch, etc., elkaar juist heel snel vindt. Daar, bij dat type zaken is nou net niet het probleem. Een concreet voorbeeld waar het dan stroever. Nou, gaat. ja, er was een. een dat is een, een zaak van een jaar of twee terug. Dat in Duitsland waren, uh, was er een golf aan zogeheten carjackings. Nou, en dat klonk allemaal heel zwaar. Dus in eerste instantie dacht iedereen, jongen, dat is zwaar georganiseerde misdaad wat er gaande is. Uh, later bleek dat het begrip carjacking, zo de Duitsers gebruikt werd, voor een fenomeen. Er werden diefstallen gepleegd van auto's, van opritten af. Uh, daarbij leken de Nederlandse daders bij betrokken. Dat was, in Duitsland zorgde dat voor veel commotie. Het was niet iets heel acuuts. Ja, dus Nederland komt werd niet aan gevraagd, een Duitsers een auto, blijkbaar. Nou ja, in dit geval ging het er dus om. Er was veel media-aandacht in Duitsland van er moet toch wat aan gebeuren. Dus de druk was daar hoog. En dan komt het verzoek naar Nederland van luisteren... er zijn Nederlandse daders bij betrokken. Willen jullie daar zwaar op investeren? Willen jullie daar een recherche-team op zetten om aan jullie kant van de lijn... dat eens dus heel goed uit te zoeken? En dan komt de afweging van kijk, in Nederland zijn er ook prioriteiten... moeten we een hele hoop dingen doen. En dan komt het probleem wel eens voorbij kijken van dat Nederland... Maar dat geldt trouwens andersom ook, hoor. Dat er dan wel eens momenten ontstaan dat zegt van... ja, luister, daar gaan we misschien één of twee man op zetten... maar daar kunnen we geen heel team voor vrijspelen. Met andere en dat worden, lijkt de, de natuurlijk ne wel eens... Ja, de Nederlandse politie vond het gewoon ja, iets minder erg. Er stond minder nou op ja, de prioriteitenlijst. Precies. Wat, wat wij dus doen is veel wegen en prioriteren. Dat doen de Duitsers heel anders. Hè. Dat, kijk Het feit dat wij dat kunnen, dat prioriteren en wegen... houdt ook heel erg verband met ons stelsel. Wij kunnen dat volgens ons opportuniteitsbeginsel. Dus we kunnen die selecties maken, dat kunnen de Duitsers niet. Nou ja, dat leidt wel eens tot uh, wederzijds wat, wat onbegrip en wat, wat vrevel. Is er ook een cultuurverschil in de zin van... Uh, in België beginnen ze later of werken ze langer door... en in Duitsland juist niet... of? Ja, ja, ja, zeker. Er wordt langer gelukt in België, geloof ik. Nou ja. nou ja, dan zie je wel... Kijk, veel samenwerking hangt toch samen met gewoon je informele netwerken. En die, uh, die, die zie je overal. Die zijn overal zeer functioneel. En dan zie je dat bijvoorbeeld Belgen daar anders gebruik van maken dan Nederlanders. Wij doen dat functiegerichter. Dus wij doen het vooral... We zoeken die contacten en drinken dan graag een biertje met een collega over de grens. Maar dan moeten we wel, dan moeten we wel iets concreets zijn een vraag die we hebben en die moet door de Belgen worden beantwoord. Op het moment, de Belgen hebben zelf iets van... nou, gewoon eens een kopje koffie, een beetje bijpraten. Dus die, hebben dat, die linken dat minder heel direct aan een specifieke vraag. En men vindt Nederlanders wat dat betreft nog wel eens... nou ja, wij komen dingen halen als we ze nodig hebben. Maar vice versa staan we niet altijd klaar... of als het even gaat om die informele contacten... worden op een hele andere manier gebruikt. Dan ja. En dat schuurt ook wel eens aan de Nederlands-Belgse grens... in de zin van... Nou ja, de Belgen hebben het gevoel, wij staan meer dan klaar. Als de Nederlanders wat van ons willen, dan, dan komen we sneller in actie. In Nederland duurt dat langer. Er is ook wat onvrede links en rechts. En dat heeft trouwens niet alleen met deze streek te maken in Limburg... maar meer in Nederland in het algemeen. Dat wij niet alert genoeg reageren dus nu en dan op rechtshulpverzoeken... vanuit Duitsland en België. En ja. dan komt weer dat vraagstuk voorbij van prioriteren. Vinden wij het belangrijk genoeg om meteen, in, om meteen aan de slag te gaan met zo'n verzoek? Spreken de politieagenten elkaars taal? Ja. Of is dat, het allemaal dat, Engels dat, of Duits? Dat, of? Nou, dat taalprobleem is opvallend dat je juist in de grensstreek uh, ziet dat... Ik had eigenlijk verwacht toen we hier aan begonnen dat dat een grote uh, barrière zou zijn. Met name met het Fransstalige deel in België. Maar eigenlijk valt op dat dat redelijk makkelijk gaat. Uh, vaak is er in zo'n korps, in Luik bijvoorbeeld, zijn er mensen ook die Nederlands spreken. En is het toch, en als men er niet helemaal uitkomt, dan, dan komen we wel bij Engels uit. Maar de taal is nou niet de, de grootste barrière. En ook niet de bevoegdheden trouwens. Dus ook niet het, het, gaat, het knelt ook niet in niet, de zin van... Nee, wie de baas is. Maar nee, ik, kan me, nee, nee, ik, kan, nee. ik kan me wel voorstellen dat het voor een uh, criminele bende aantrekkelijk is... om in de grensregio te opereren. Vanwege nou, dus, ja. Ja, die stroevere manier van, uh, van aanpak. Kijk, dat blijft natuurlijk sowieso. We hebben de afgelopen 10, 20 jaar een enorme... Ja, die criminaliteit internationaliseert alleen maar. En in die zin is het wel wat zorgelijk. En dat kwam ook gisteren tijdens een themadag aan de orde dat onze organisaties, en dat geldt niet alleen voor Nederland... maar ook voor België en Duitsland, zijn toch nog wel erg intern gericht. Terwijl de meeste criminaliteit, die zie je toch, heeft een, heeft een dimensie over de grens heen. Het gaat er eigenlijk alleen, gaat helemaal niet meer alleen over de georganiseerde misdaad... maar gaat over diverse vormen van criminaliteit... die meteen ja, een, een buitenlandse dimensie heeft. En ja. het, is, het is in die zin wel raar dat we wat dat betreft nog steeds erg gefocust zijn... op wat er binnen onze eigen landsgrenzen gaande is. Want vaak heeft het gewoon... Ja, zo'n criminele groepering, wat u zegt, die springen even makkelijk de grenzen over en, en ja, beginnen daar met een aantal activiteiten. Dus dat, uh, ja. ja, in die zin is het zeer dynamisch. Ja, ook daar moet dus uh, Europeeser gedacht worden in het zuiden van Limburg. Hans Nelen was dat, hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Maastricht. Dank u wel. Je maakt mensen crimineel die helemaal niet crimineel zijn. Het zijn er naar schatting 100.000. Ik weet dat precies wat betekent illegaliteit betekent. Maar wat kan ik doen? Ik kan aan uw verzoek niet zomaar gehoor geven. De oplossing voor een slepende kwestie? Degene die die opvatting hebben dat de strafbestelling een preventief werking zal hebben, die hebben er niet veel kaas van gegeten. Of toch? Nee, iemand is hier vaak omdat hij niet vertrekken wil. Dat, dat is iets anders. Deze week in Goedemorgen Nederland. Wie niet weg is, is strafbaar. En met de instemming van de Partij van de Arbeid ledenraad afgelopen zondag... lijkt de laatste politieke hobbel genomen. Illegaliteit wordt strafbaar. Egbert Hermsen duikt deze week in de wereld van de illegaliteit. Vandaag een echte christen pikt het niet. In deze tijd gaan veel meer mensen denken... jongens, dat kost ons allemaal geld. En die ruik komen hier zomaar naartoe. Dus ik denk dat het de draagvlak landelijk gezien een stuk minder geworden is... Voor de hulp, aan, voor illegale. hulp aan, aan, aan, aan illegale. De sombere, of zo wilt realistische conclusie van Gilles Schertons. Onderwijzer en docent in Rusten, maar nog wel enorm actief... voor de RK Titus Brandsma parochie in Emmen... en de Emmense initiatieven voor noodopvang van op straat gezette... uitgeprocedeerde asielzoekers. En dat doet hij al jaren. Dit is dus uh, van november 1993. Toen moest ik als lekenvoorganger moest ik dus een, een bezinning houden. En ja, toen heb ik ook op een bepaald moment uh, een slotstuk gezegd van uh, ja, uh, mensen in het dorp die, die zien een, een lichaam in de rivier drijven en, en de volgende dag weer en ze halen hem eruit en ze zorgen er goed voor. En dat doen ze dag in dag uit. Totdat er een uh, profeet komt en die zegt van uh, ja jullie doen wel goed werk, maar uh, vragen jullie je nooit af hoe dat komt. Waar die mensen vandaan komen? Ja, waar die mensen vandaan komen. En, en uh, je hebt maar de helft van je werk gedaan, want daar moet je eigenlijk ook voor zorgen. Ja, nou, dat is uh, nog steeds. Ik interviewde Gielse Trons vaker. Zo nam hij me in 2011 mee naar de kerk waar hij als lekenvoorganger een dienst leidde.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 ik, nee, er worden nog steeds mensen op straat gezet hè? En, en, en er is nog steeds hulp nodig en het is nog steeds niet afgelopen. We kunnen dit uh, nauwelijks aan wat we nu dan binnen hebben. En dan praat ik misschien over, over 13, 14, 15 mensen die we zo uh, regelmatig uh, zeg maar in onze zorg hebben. Maar ook al om mensen te vinden die dan daar naartoe gaan naar die mensen en ze wekelijks hun, hun leefgeld geven, dat is moeilijk. Die strafbaarstelling is ook zo dat mensen daar niet meer durven te helpen. Dus dat, dat vind ik weer heel negatief. Mensen zullen minder gauw zeggen van oké, okay, ik doe het wel. Nu gaan ze zich afvragen van ja, kan ik dat wel maken? Krijg ik daar geen last mee gehad? Dat het geen geld kostte. En, en dan kom je dus terug wat ik toen zei. Ja, dat is eigenlijk een beperking van je godsdienstvrijheid. Nee, als je dus uh, als, als christen zegt van jongens, we hebben hier een taak... en we moeten het voor iedereen in de wereld zo goed mogelijk maken en helpen. En je doet dat niet, ja... Ik vind gewoon dat je dat moet doen. Anders vind ik mezelf eigenlijk... Euh, nou, dan, dan, dan verlies ik het geloof in mezelf. Als je wel alleen maar mooie woorden praat... Hè, dan praat ik even als lekervoorganger... als je wel allerlei mooie woorden zegt en je doet er verder geen fluit aan... Ja, dan moet je er ook niet meer gaan staan. En dan moet je rotschamen dat je alleen maar mooie woorden praat. Dit is geloof in de praktijk? Ja, geloof op maandag noem ik dat. Hè. Niet alleen maar in de kerk zitten op zondag... maar dan uh, maandag en dinsdag tot en met de volgende week... moet je dus eigenlijk uitgaan, voeren... He, wat jij uh, vanuit jouw geloof zou moeten doen. En morgen in de serie Wie niet weg is, is strafbaar. Als ik die hond op straat zet, dan krijg ik de dierenbescherming achterbaan. Ja? De overheid zet deze kinderen zonder op straat. En daar protesteren wij samen tegen. Vragen en opmerken kunt u nog steeds kwijt op goedemorgennederland.kro.nl. Zometeen de, de 3D-printer kan menselijke huid printen. Maar nu eerst het ochtendhumeur van Henk Spaan. Kornald Maas is zo teleurgesteld dat hij uit de vakjury van het Songfestival is gezet. Hij twittert het uit van verdriet. Daniel Dekker, presentator van het festival en voorzitter van de supportersvereniging van Ajax had de naam van Cornald Maas per ongeluk onthuld op de radio... en dan is de organisatie onverbiddelijk. Cornald Maas moest uit de vakjury. Huilen. Wat opvalt is de ongelukkige relatie tussen mensen van Ajax... en het lichte lied. Nu Daniel Dekker weer. Terwijl we net het echeck rond het koningslied... van Ajax-commissaris Hans Weijers achter de rug hebben. Weijers dacht zeker... Ik praat wel eens met Johan Kruijf dus nu heb ik ook overal verstand van. Maar niemand wilde met hem meezingen. Het foutje van Dekker valt, vergeleken met dat gestuntel van Weijers, wel mee. Hoewel je een nicht natuurlijk niet harder kunt raken... dan in zijn sprookje van het Songfestival. Toch zou ik, als ik Cornald Maas was, eens nadenken over het woord vakjury. Over welk vak hebben we het hier eigenlijk? Ik heb gekeken dinsdagavond en geen kwaad woord over Anouk. Lekker wijf, goed lied. Ze was tien keer beter dan de toppers, Sineke of die vrouw van Winnetou van vorig jaar. Je zou kunnen zeggen dat Anouk het vak van Cornald Maas ver ontstegen was. Maar welk vak is dat nou? Welk vak zou Cornald Maas zo goed beoefenen dat hij er nog een oordeel over zou kunnen uitspreken ook? We vinden dat vak op de kermis der ijdelheden, tussen het kraampje van de aanstellerij aan de ene en dat van poederpruiken voor de poppenkast aan de andere kant. Conop Maas kan alle 56 winnaars van het Songfestival achter elkaar opnoemen. Dat is geen vak, dat is een kermisattractie. Zij Henk Spaan, morgen het ochtendhumeur van Neil Jerny. the world. love <laughs> You know what I'm talking about Een beetje zomer op een dag waarop het, geloof ik, weer heel hard gaat regenen. Love Generation, Bob Sinclair. Dankzij een 3D-printer hebben brand, brandwondslachtoffers straks minder operaties nodig om te herstellen. Het concept skinprint is bedacht door vier studenten van de universiteit in Leiden. En een van hen is Paul Ormel. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik verbaas me nergens meer over, maar moet ik me hier nog wel over verbazen? Nou... Ja, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval een enorme vooruitgang in de medische wetenschappen, denk ik. Ja, want wat, wat kunnen jullie concreet? Nou, het idee is dat uh, er komt iemand met brandwonden naar het ziekenhuis. En stel dat uh, hij best wel flink verbrand is, hij of zij, dan nemen wij een klein uh, biop van de huid. Dus dat is een uh, heel klein stukje gezonde huid van dezelfde patiënt. Daar halen wij cellen uit. Die we vervolgens kunnen laten vermenigvuldigen. Die laten we de cellen worden die we willen dat het wordt. En dan stoppen we die in de cartridges van de 3D-bioprinter. Die, die we dan vervolgens instellen. En die print dan voor ons een, het stuk huid dat we nodig hebben. Dat we een hoog patiënt dus, kunnen plakken. Stel dat mijn rechter kuit uh, uh, verbrand is. Dan kunnen jullie dat uh, intoetsen op de printer. En dan komt er een stuk kuit uit. Ja, dan komt er een stuk huid uit. Die we dan op... Uh, uit kunnen plakken. Is dat, uh, en dat is levende huid, neem ik aan? Ja, dat klopt. Want hoe gaat dat nu? Nu wordt er toch een beetje huid getransplanteerd van andere lichaamsdelen? Ja, dat, uh, dat is correct. Uh, stel, er komt iemand inderdaad met uh, die bijvoorbeeld voor 30 is verbrand. Uh, dan wordt er vaak een, uh, autocraft, dan wordt een autocraft genomen. Dat is een stukje huid wordt dan van het bovenbeen afgehaald. Meestal bovenbeen. En dat wordt dan op de brandwond geplaatst. Waardoor je eigenlijk twee pijnlijke plekken overhoudt. Waar brandwondenpatiënten jaren last van hebben. En met onze techniek, uh, die we dus nog wel moeten ontwikkelen. Uh, hou je dus maar één plek over. Hoe groot is de kans op littekens? Want dat is vaak het afschuwelijke gevolg van, van brandwonden. Nou, aangezien we het nog niet hebben toegepast. Kan ik daar niet heel veel over zeggen. Maar. Uh, ja, het is niet uit te sluiten dat het aantal littekens afneemt. Het enige is dat, stel dat je een grote brandwond hebt, uh, dan moeten meerdere operaties worden uitgevoerd. Uh, waarbij meerdere stukken huid aan elkaar vast moeten uh, genieten. En bij ons, wij printen één stuk huid die we op de wond plaatsen. Dus dan zou je in principe minder littekensweefsel over moeten houden. Maar het zal jullie... ja, dus zeker tegenweefsel zijn. Ja, Jullie zijn vier studenten. Ik kan me voorstellen dat de medische bedrijven in de rij staan om jullie binnen te halen om dit product, of product, om deze spannende ontwikkeling verder te ontwikkelen. Ja, ik heb inderdaad samen met mijn teamgenoten Eline Kuipers, Tessa Sandberg en Ing Hengel al best wel veel contact gehad met onder andere het brand van het Centrum in Beverwijk. Met een chirurg die daar de operaties onder andere uitvoert en ook met mensen die uh, bezig zijn in Zwitserland... met de ontwikkeling van huid. En ze zijn allemaal zeer geïnteresseerd. Dus uh, daar zijn we al wat contact mee aan het opzoeken. Maar even heel optimistisch gedacht. Over hoeveel jaar denk jij dat we... Ja, uh, gewoon naar de 3D-printer lopen om een stuk huid uh, uit te printen? En je mag optimistisch zijn. Nou, als ik... Uh... Het punt is een beetje dat in de medische wetenschappen en uh, zodra het ook om de punten gaat, dan duren dit soort dingen lang. Ook bijvoorbeeld de ontwikkeling van een, een medi medicijn, dat kan zo wel twaalf jaar duren. En deze techniek, uh, voordat wij alle licenties hebben die we nodig hebben om dit te kunnen toepassen, duurt minstens vijf jaar. En dan zeg je dat is de meest optimistische calculatie we gaan je over vijf jaar weer bellen. Paul Ormel van de Universiteit in Leiden, dank je wel. Tot, zover... ja, tot zover KRO, goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op onze website www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1. Naida met lijn 1 van de NTR. Naida, wat ga jij doen? Ja, goedemorgen Wouter. Er is werk, je zou het niet denken, maar het is echt waar. Er is werk. Werk in Seed Valley in Enkehuizen. Seed Valley is verantwoordelijk voor 60% van de gewassen die op de hele aarde groeien. Ja, en de salarie die u vorig jaar op de camping in Frankrijk had, uh, die komt hoogstwaarschijnlijk ook hier vandaan. Zometeen in lijn 1, het geheim van Enkhuizen. En nu eerst het NOS. En ik begon niet te snel, maar nu komt hij echt. Door Albregens, met de Dennerwisser. Twee particulieren willen een netwerk van zoekteams oprichten. Dat wordt ingezet bij vermissingen. De initiatiefnemers zijn nauw betrokken bij de zoekactie naar de broertjes Ruben en Julian. De nationale politie ondersteunt het plan. maar vindt het wel belangrijk dat de teams nauw gaan samenwerken met de politie. Daardoor kan worden voorkomen dat belangrijk bewijsmateriaal tijdens het zoeken door particulieren verloren gaat. In de Amerikaanse staat Texas zijn zes mensen omgekomen toen hun stad werd getroffen door een wervelwind. Veel huizen zijn verwoest. De getroffen stad Granbury ligt ruim 100 kilometer ten westen van Dallas. Volgens de politie zijn tientallen mensen gewond geraakt. En het kabinet gaat zich intensief bezighouden met de strijd tegen foute kleding. Kleren die onder slechte omstandigheden in onder meer Bangladesh worden geproduceerd. Volgens minister Ploemen voor Buitenlandse Handel deugt veel kleding in de Nederlandse schappen niet en moet dat snel veranderen. Ze wil daarom nog voor de zomer met een plan van aanpak komen. En dat zijn de hoofdpunten. En er is verkeersinformatie bij de AWB zit John Sahoka. Met files op de A1 Amsterdam-Amersfoort in beide richtingen bij één brug gestaan. Files van drie kilometer. Op de A7 richting Zaandam, daar staat bij Purmerend-Zuid twee kilometer. Daar is een auto met aanhanger geschaard en die blokkeert daar de rechte rijstok. Op de A20 in de richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Kreuswijk. Er staat vier kilometer file er zijn twee rijstroken dicht. En op de andere rijband staat een kijkersfile van twee kilometer. Dankjewel John. En wij op Radio 1 gaan door naar Enkhuizen. Dit is Radio 1, NTR Lijn 1. Hier is Naida Orange. Goedemorgen luisteraars, er zijn regio's in Nederland die worden gezien als de motor van de nog steeds haperende economie. Bijvoorbeeld de haven van Rotterdam, het Westland met alle haar kassen. De regio Eindhoven waar technologiebedrijven werken aan de toekomst en enkhuizen. Enkhuizen? Ja, enkhuizen. Want in de Haringstad zitten bedrijven die zich bezighouden met het produceren en ontwikkelen van zaadjes. Ja, en niet alleen het daadwerkelijk produceren, maar ook het perfectioneren ervan. De bedrijven die zich op deze 12 vierkante kilometer in West-Friesland hebben gevestigd, zijn verantwoordelijk voor 60% van de gewassen die op de hele aarde groeien. Ja, luisteraars, gelooft u dat de kropsla die u in Frankrijk, China of Amerika koopt, uit een Nederlands zaadje is gekomen. Ja, en waarom denkt u dat we zo goed zijn? Of misschien heeft u wel het geheim, want u kent de fijne kneepjes van het zadenvak. Laat het ons weten, bel met 0800 1121, 0800 1121, of twitter naar hashtag lijn1. E-mailen kan ook lijn1-apenstaartje-ntr.nl U kunt mij en de gasten ook zien. Dat kan via de webcam op lijn1.ntr.nl U mag natuurlijk ook bellen als u gewoon zich ongerust maakt... om al dat gemanipuleer in ons voedsel. Ook dan mag u bellen. Dit is Lijn 1. Not deaf, not She wanna platinum on my ice and gold. She want a hold out of sun to fold. If you are obstacles, you just drive your clothes. One rug, don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets, she done ran. Ever since when the heat began, I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand. To enable you to beat the plan. cause you was quick to learn. And we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spend my way. And the world finna know my name. I don't het u. Bij mij in de bus Hein Bebelmans, de directeur Marketing en Sales. Seed Valley, daar staan we. Wat is Seed Valley? Seed Valley is een samenwerkingsverband van 22 bedrijven hier uit de regio. Ik wil even verduidelijken, het is iets groter dan Enkhuizen alleen. Het is de kop van Noord-Holland. We hebben ons als die bedrijven vijf jaar geleden verenigd... omdat er een grote behoefte was aan goed gekwalificeerd personeel. Uh, daar is de laatste jaren minder interesse voor studenten duidelijk voor de uh, groene opleidingen. Dan heb ik het over Wageningen, dan heb ik het over hogere landbouwscholen, maar ook laboratoriumonderwijs. En we hebben ons verenigd om dit uit te gaan dragen aan uh, studenten, toekomende studenten, maar ook bestaande studenten, om ze te warm te maken voor een job in onze sector. En dat is uh, met erg veel uh, succes tot nog toe gebleken. Ja, en als we denken bijvoorbeeld aan uh, Silicon Valley, dan weten we dat is de plek waar alles op het... Uh... Ja, computers, technologie, uh, daar gebeurt het, innovatie, uh, ze kijken toekomstgericht. Kun je dat ook zeggen van Seed Valley? Zonder meer. Uh, waarom hebben wij voor de naam Seed Valley gekozen? Uh, wij uh, zeggen altijd, we maken hier de groene software. Een plant die in de natuur groeit, die moet resistent zijn, die moet maximaal produceren. En door uh, gewone veredelingstechnieken te maximaliseren, proberen wij zoveel mogelijk... Uh, uh, goede eigenschappen in onze uh, gewassen te krijgen Het zijn overigens groentegewassen, niet alle gewassen uh -huh. Groentegewassen te krijgen Zodat de professionele teler daar uh, zijn uh, voordeel mee kan doen okay. Ook in de bus, Jaap Mazereel Algemeen directeur van Enza Zaden Derde generatie, want dit is hier een familiebedrijf Moest u, had u een keuze Of hier zit je dan, want opa zat er al in Papa zat er al in en nu moet jij ook ja, ik had uh, zeker uh, een keuze en ik heb mijn eigen keuzes gemaakt. Um, als uh, kleine jongen had ik uh, al een groentetuintje. En verkocht ik uh, de groenten uh, aan de buren om mijn eigen geld te verdienen. Dus die liefde voor, uh, voor dat groene vak, die, uh, dat, ja, dat is ook genetisch. Dat de uh, dominant over. En uh, ja, in de loop der jaren ontwikkel je jezelf en op een gegeven moment dan, uh, dan maak je keuzes, maar die, uh, die keuzes heb ik zelf gemaakt. Uh, en heeft u dan ook een, groene, een, een zogenaamde groene studie gevolgd? Ja, ik, uh, ik ben plantenveredelaar. ik heb Wageningen gestudeerd en ik heb uh, 18 jaar in uh, R&D, in Research and Development, gewerkt binnen Ensen. Okay. even over dat research-deel uh, van Enzazade. We hebben begrepen dat onderzoek en ontwikkeling, daar geven jullie jaarlijks relatief meer aan uit dan bijvoorbeeld grote bedrijven als Philips en Unilever. Ja, wij geven daar nou, procentueel gezien, als, uh, per, als percentage van de omzet, geven we daar wel vijf keer zoveel aan uit. Wij geven per jaar uh, 60 miljoen euro uit aan uh, innovatie. En er worden. Jaarlijks meer DNA-analyses uitgevoerd bij jullie dan in grote ziekenhuizen. Ook opvallend. Ja, dat klopt. Ja, wij, wij, uh, wij kunnen planten kunnen wij, uh, met moleculaire merkers. Kunnen wij die analyseren. Kunnen we kijken wat voor eigenschappen erin zitten. En wij draaien hier in Enkhuizen zo'n 25 miljoen analyses per jaar. Dus we zouden de, de, de Nederlandse bevolking zouden we nou in een maand of acht... Uh, uh, kunnen analyseren, wat we trouwens niet doen. Wij, uh, wij kijken alleen naar groente, groenteplantjes. Ja. Jullie bestaan nu 75 jaar met uh, bedrijven en, uh, nou ja, over, het, over de hele wereld, in alle werelddelen. En jullie hebben vacatures op dit moment, vacatures voor Nederland. Hoeveel mensen zoeken jullie? Wat zoeken jullie precies voor mensen die luisteren en denken... Ja, we zoeken, zoeken heel veel uh, diverse uh, mensen. Uh, Groentevereniging is niet meer van, ja, het is een kas en een plant... Het is heel breed. Het gaat uh, van, van veredelaars, van groene vakken, naar het laboratorium, maar ook naar, naar data-analisten. Uh, dus het gaat heel breed en mijn collega Hein die kan daar ja. veel meer over vertellen. Misschien om uh, hey, even, ja, specifiek er wat over te zeggen. Uh, we hebben dit jaar uh, ongeveer 90 vacatures wereldwijd, waarvan een, uh, 35 in Nederland. Um, Enze Zaden was in het jaar 2000 uh, 300 mensen. En alleen het bedrijf Enze Zaden. we hebben nog wat andere deelnemingen dat er meer personeel zit, heeft inmiddels 1500 mensen. Dus we zijn verviervoudigd in 10 jaar tijd. Uh, dus dan komen hier elk jaar hebben wij gemiddeld tussen de 80 en de 120 vacatures wereldwijd. Ja. En wat voor soort mensen zoeken jullie hier in uh, Nederland? Heel divers. Uh, heel veel mensen uh, plant, in plantenveredeling. laat ik daarmee beginnen, zonder meer. Uh, maar ook steeds meer in biotechnologie. Maar ook omdat we zoveel data over planten uh, verzamelen. Mm -hmm. Mensen uit, uh, die gelinkt zijn aan informatica studies. En dan het liefst ook nog met een groene achtergrond. Die kunnen wij heel hard gebruiken. Maar ook in mijn gebied zien we heel veel uh, hbo'ers op uh, landbouwniveau. Die als area sales manager vanuit hier de hele wereld afreizen. Om onze producten te promoten. Dus het is heel divers. Maar ook middelbare landbouwopleidingen, uh, middelbaar laboratoriumonderwijs. Ja. Het is heel divers. Maar u moet weten dat uh, hier alleen in Enkhuizen werken bijna 500 mensen. Dat is meer dan de helft, uh, of bijna de helft daarvan is HBO academisch geschoold. Even terug naar uh, gewoon ons uh, bord de eten thuis. Welke groenten eten wij thuis die hoogstwaarschijnlijk uh, ergens hier vandaan komt? In of ieder geval of de zaden ervan. Ja, nou, uh, heel veel. maar... Hey, Iets wat uh, tegenwoordig, denk ik, iedereen wel kent, is dus de Tasty Tom Tomaat. De Tasty Tom Tomaat in Nederland, inmiddels een bekend merk, gaat steeds Klein verder. Klein rood tomaatje ziet er heel erg glimmend uit. Zo glimmend dat ik me altijd afvraag, ik, is dit nog wel natuurlijk? Ja, een van de lekkerste tomaten die er is. Ik zal u vertellen, dat tomaatje is al meer dan twintig jaar geleden ontwikkeld. En heeft zo'n unieke en goede smaak dat het nog altijd zeer, zeer gretig aftrek vindt. Maar als u vandaag in de supermarkt paprika koopt, komt die waarschijnlijk ook bij Enza vandaan. Rode paprika doen we veel in, heel veel in sla, ja. heel veel in tomaten. Maar niet alleen in Nederland, sterker nog, onze markt ligt maar voor 7-8 procent van onze wereldwijde omzet in Nederland. En als je zegt, de, de tomaten komen hier vandaan, de paprika's, de zaden ervan. Hè? Want de kassen die, hoeven, die staan hier niet. Ik bedoel, ik zie hier nou niet hier heel veel kassen staan. En nee, die hoeven ook niet per se hier te staan. Want jullie verhandelen die zaden. Ja, wij, wij maken nieuwe rassen. Uh, mijn mm -hmm. grootvader was boer, die selecteerde ook zijn eigen uh, rassen. Tegenwoordig doen we dat dus om een iets moet Dus bij u is het herberen. ook genetisch bepaald? Ja, uh, ook een groene opleiding. Uh. Dat zie je heel veel hier. Je moet toch wel uh, enigszins uh, affiniteit met de business hebben om het te begrijpen. Maar als je het begrijpt, is het ontzettend leuk. Want je hebt het zelf gezien vanochtend. Je was gelijk enthousiast, zag Ja, het ziet er ja. heel leuk uit. Ik praat zo graag met u verder hier in de bus, heren. Want um, ik ga eerst naar de, onze telefoongast. Dat is Steven Groot, coördinator Wageningen Seat Center aan de Universiteit van Wageningen. Goedemorgen, meneer Groot. Goedemorgen. Dan wil ik natuurlijk eerst weten, heeft ook u groene vingers... Ja, van van wel. En ik ben ook als bioloog opgeleid. In die zin heb ik groene vingers. Hoewel we de meeste tijd met zaden bezig zijn. En die zijn nog niet groen. Nee. Maar van Oostkamp ja, wel. ook qua familie heb ik zeker groene vingers. En ook, ik hoor u spreken over de genetica van de herkomst in het werk in de zaden, ook mijn opa werkte vroeger in het sisaat uh, Dus het blijft inderdaad wel aanstekelijk, denk ik. En wat doet u, want u bent van het uh, van seed Center van de Wageningen Universiteit. Wat doet dat Seed Center precies met zaden? Nou, wat wij wij doen in Wageningen heel veel ondersteuning ten, uh, ten behoeve van de landbouw en de voedingsindustrie. En de zain is een gigantisch belangrijke sector uh, daarin. Dus in Wageningen doen we ook onderzoek. Aan zaden en aan veredeling, want die, die rassen die, die gemaakt moeten worden, hoe kunnen we veredelingsbedrijven daarin versterken? Dus er is heel veel kennis, wordt er ontwikkeld, en er worden ook technieken ontwikkeld. En dan is het belangrijk dat die technieken ook bij de bedrijven terechtkomen. Ja. Hoe komt het en, uh, wij, wij geven bijvoorbeeld ook cursussen aan die bedrijven, we betrekken bedrijven in, de, in het onderzoek en doen dingen samen met hen. En hoe komt het dat wij als Nederland zo goed zijn in die hele zadenindustrie en die zadentechnologie? Ik denk dat dat een, uh, de basis is van meer dan 100 jaar innovatie en die, uh, die ook doorgaat. Nederland is uh, vooral in deze sector heel, heel erg innovatief. En innovaties die zijn gebaseerd op een uh, combinatie van uh, onderzoek, uh, het ondernemerschap. Dat is natuurlijk uh, belangrijk om dat, om dat door, uh, door te dragen. En het, uh, de afgelopen eeuw hadden we de combinatie van, de, van de overheid die daar heel veel uh, in deed en nog steeds. Uh, en de voorlichting die, die goed was. En een speelveld waar, waar ondernemers, voorlichters, onderzoekers en een overheid elkaar, elkaar stimuleren. Mm -hmm. En dan krijg je een, zeker een bedrijfstak die, uh, ja, die, die, die goed werkt. Dat je dit, dit, dit, dit systeem hebt. Ja, en uh, nou ja, aangezien we dus toch een belangrijke speler zijn wereldwijd, uh, hoe, kunnen, hoe bewaken we die concurrentiepositie? Want we willen natuurlijk wel de grootste blijven en we willen er wel geld aan blijven verdienen. Ja, het is dat het, uh, het is een, het is een bedrijfstak die heel veel uh, je, hoog, hooggetaliseerde mensen nodig heeft. En, en onderzoek blijft uh, blijft nodig. Dus je moet, je moet blijven innoveren. Als wij niet blijven innoveren, dan kunnen anderen het ook. Die kunnen dingen, ja. uh, die, die kunnen dingen kopen, Die kunnen dingen bouwen. Ja. Dus innovatie is ontzettend belangrijk. Okay. En, uh, en daarvoor uh, heeft de overheid onder andere uh, samenwerkt met het onderzoek en de bedrijven. Uh, de goud, die het gauw duurlijk gemaakt proberen om te zorgen dat, dat, dat dit voortgelegd gaat, die innovatie. Ja, en u werkt aan de Universiteit van Wageningen. Zijn, zijn groene studies aan, bij u aan de universiteit nog steeds populair onder jongeren? Uh, het begint, begint het wat te nemen, maar helaas uh, is, het, is het idee bij de jongeren dat dit nog, uh, dat dit nog niet, niet zo cool is. We zien de voedingsindustrie, die neemt ontzettend veel Voedings, uh, voedingswetenschappen, heel veel belangstelling... En gelukkig neemt de belangstelling ook voor plantenwetenschappen uh, weer toe. En het is, uh, nu moet er nog veel meer gebeuren. En ik denk dat het uh, ook heel belangrijk is dat jongeren inzien dat dit een tak van werken uh, van is die heel multidisciplinair is. Dus waar ja. met heel veel verschillende richtingen in terecht kan. En waar banen in zijn, begrijp ik vandaag. En waar werk in is. En waar leuk werk in is. Ja. Het ik... is... Uh, ja. Meneer Groot, tot slot. Ja. Uh, wij hebben begrepen dat 1 kilogram zaadjes even duur is als 5 kilogram goud. Als het gaat over tomatenzaden, zeker, ja. Als dat... dat komt omdat het, het gaat om tomatenzaden. Als je zaden van tarwe neemt, dan zal dat zeker niet zo opgaan. Maar en hoe tomaten, komt het dat die zaden tomaten, van tomaten zo duur zijn dan? Waarom zijn die zo waardevol? Die zijn zo waardevol omdat er heel veel in geïnvesteerd is om tot zo'n lekker smakende of een andere, andere groep producerende van de tomaten te komen. Voordat je een, een tomatenras hebt, gaat daar vaak uh, tien jaar overheen met, met heel veel investeringen van allerlei, uh, allerlei technieken. Ja. Je selecteren. Er valt heel veel af. En dat geld moet uiteindelijk terugbetaald okay. worden. En aan de andere kant, de markt kan het betalen... want die tomaten leveren gewoon, die zaadjes leveren gewoon... heel hele goede planten op. Ja. Met een hele goede opbreng. Een, goed, een tomaat die goed betaald wordt. Nou, ik moet u zeggen, ik ga voortaan met hernieuwd respect... mijn tomaatjes snijden voor de salade. Dank u wel, Stefan de Groot, coördinator Wageningen Seed Center... aan de Wageningen Universiteit. Bedankt. Dank u wel. Intussen hangt ook aan de telefoon Hugo. Goedemorgen, Hugo. Ja, goedemorgen. Zeg het nu. Uh, uh, Oké, okay, ik ben een fel tegenstander, uh, daar even mee beginnen, van deze hele zaadindustrie. Uh, ik, uh, er wordt net over tomaten gesproken. Het gaat om de, om de uh, biodiversiteit in alle natuurlijke zaden. We hebben in 10.000 jaar landbouw over de hele wereld, uh, tomaten in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld honderden, zo niet duizenden verschillende variëteiten ontwikkeld. Die allemaal zijn aangepast uh, aan, aan de natuurlijke omstandigheden. Aan uh, een beetje meer vocht, een beetje meer warmte, uh, een koude helling, uh, et cetera. En die hele diversiteit die wordt nu de, de nek omgedraaid door deze zadenindustrie. Waardoor een ongelofelijke monocultuur ontstaat. Ja. En al die oude rassen dreigen te Verdwijnen. En uh, dat is een bijzonder uh, slechte zaak voor de okay. toekomst van. Uh, Goede vraag. Uh, Goede opmerking. Dankjewel, Hugo. Hier in de bus, wie van de twee wilt erop reageren? Ja, ik wil, ik wil ja. daar wel even op, op reageren. Um, de basis voor verredeling is genetische variatie. Zonder genetische variatie uh, kunnen wij ons werk niet uitvoeren. Dus uh, de biologische diversiteit die, die er is. Om die, uh, om die te, te koesteren, om die te bewaren, is uh, ook voor ons, als, voor ons als bedrijf van allerhoogst belang. Allergrootste belang. Wij, uh, wij, wij, wij, sponsor, wij sponsoren dat ook, dat uh, genenbanken uh, uh, rassen verzamelen, bewaren. En we werken ook samen om dat, uh, te zorgen dat dat niet verdwijnt. Dat is van het allerhoogste belang. Dus van, wat dat betreft uh, is, is er geen verschil van mening. Ja, maar Hugo die maakt zich vooral zorgen om de biodiversiteit. Ja, dit, daar, daar heb ik het over. Is dat over. terecht? Ja. Nou, um, je moet de biodiversiteit moet je bewaren. Maar je mag van de andere kant de tuinder niet de keus ontnemen... of hij kiest voor een, een, een landras of een modern ras. Die keus die, die is aan de tuinder. Um, dus ja, je moet het bewaren, maar je moet ook uh, mensen, arme mensen... toegang ja. geven tot moderne technologie. En het is ook niet zo dat het monocultures zijn. Want in ons rassenpakket, wij voeren meer dan duizend rassen. En wij proberen juist rassen te maken die helemaal aangepast zijn... aan lokale omstandigheden. Ja, en dan denk ik meteen, maar hebben we dan duizend rassen tomaten nodig? Ik bedoel, ja. wanneer, waar stop je? Ja. Ja, waarom? we hebben, we hebben tomas, we nodig? tomatenrassen nodig voor uh, het klimaat in Nederland. is heel anders dan in Spanje. En dan zijn er ook nog rassen die zijn meer geschikt voor het voorjaar... of voor de zomer of voor de herfst. Uh, in verschillende gebieden in de wereld heb je verschillende resistenties nodig... Uh, en dan ook nog richting de markt. Is het een smaaktomaat? Of is het, uh, meer ja, maar die markt denk ik dan, uh, ho hoe meer keuze je geeft. Ik bedoel, vroeger dacht je misschien gewoon een tomaat is een tomaat. Hm. Dus ik zeg dan maar even jullie. Jullie zijn de mensen die met al die zaden komen, die nieuwe tomaten. Ja, dan kun je mij als consument wel zo gek krijgen dat ik uit 50 verschillende tomaten kan uh, gaan kiezen. Maar eigenlijk is het luxe. Ja, maar die keuze die... Uh, Heine Bemelmans? Die, ja, die keuze die uh, komt voordat u vraagt. U koopt het en anders zou dat er niet komen. Maar ik wil nog even breder ja, maar gaan. ik want... dacht natuurlijk tot voor kort dat een tomaat gewoon een tomaat is. Ja, maar die is er ook. Maar wat u eet is vaak niet nieuw, maar het komt ergens voor. En uh, vaak al in Nederland of in een ander land. En wordt ge beter geschikt gemaakt nog om hier te testen. Dus het is niet nieuw? Uh, zonder meer niet. Uh, wat Jaap uh, eerder aangeeft. Jullie knoeien niet met DNA? Absoluut niet. Dat mag dat ook niet, hè? Nee. Waarom mag dat niet? Nou, in Europa uh, is dat niet toegestaan. Maar los van of het toegestaan is... de, de consument uh, die, uh, die, uh, die staat daar niet voor open. Dus er is geen vraag. En uh, vanuit technisch oogpunt is er in de groente ook geen noodzaak om, uh, om daaraan te beginnen. Er is uh, voldoende genetische variatie aanwezig... om uh, de, de problemen die er zijn uh, op te lossen. Bas die mailt het volgende. Ben je op een gegeven moment niet klaar met te ontwikkelen? En wat doe je dan? Dan heeft iedereen die zo'n tomaatje in zijn tuin plant... toch superzaad de rest van zijn of haar leven. Dan kunnen jullie naar huis. Heen Bemelmans, directeur Marketing en Sales. Uh, misschien zou ik wel zeggen... en daar moet ik misschien wat langer over denken... was het maar zo, maar... Uh... Er zijn ontzettend veel redenen om steeds nieuwe rassen te ontwikkelen. Een heel simpel is bijvoorbeeld dat ook ziektes in de natuur, net zoals het griepvirus, dat muteert. Het griepvirus wat u misschien tien jaar geleden had, is anders vandaag dan toen. Dat gaat ook met plantenziektes zo. Wij willen zorgen dat rassen van nature resistent zijn tegen een aantal uh, uh, ziektes. Zodat uh, er ook geen chemie hoeft uh, gebruikt te worden door uh, telers. Dus je moet constant innoveren, alleen al op dat vlak. Dat is één. Het tweede is, waar we ons ook heel erg op inzetten, is uh, meer productie. Het is natuurlijk als een uh, producent van sla, tomaat of wat voor groentegewas dan ook. Meer kan produceren met minder middelen, minder energie, minder arbeid. Is alleen maar gunstig. De wereldbevolking neemt toe. De landbegrond uh, is uh, eindig. Dus we zullen wel in productie ja. uh, moeten uh, blijven investeren om de wereldbevolking te voeren. Ja, want als u dat zo zegt, als ik dat zo hoorde, denk ik. Dus als we niks zouden doen, als jullie niks zouden doen. En al die uh, andere dames en heren met die knappe koppen. Dan zou dus op een gegeven moment een tomaat zo ziek kunnen worden dat er geen tomaten meer zijn. Of paprika's. Jaap. Nou, in, in sommige gebieden in de wereld uh, uh, gebeurt dat ook. Ja, als, ja waar? Als, nou, bijvoorbeeld, uh, ik heb zelf zeven jaar in uh, Turkije gewoond. En er waren hele gebieden waar geen meloenen meer konden worden geteeld vanwege fusarium. Dat is een schimmel die zit in ja. de grond. Als die er een keer in zit, gaat die daar niet meer uit vandaan. Dus ja, die lokale rassen, die verdwenen daar, want die gingen dood. Dus wij hebben die lokaal op basis van die lokale rassen, die dus aangepast zijn aan dat gebied... hebben wij die resistentie ingebouwd. En nu kunnen in die gebieden weer meloenen geteeld worden... Dus ze zien er nog net zo uit als de traditionele landrassen. Maar ze zijn wel resistent geworden. Dus eigenlijk uh, zijn jullie gewoon uh, een soort uh, groot goed doel. Jullie zorgen ervoor dat iedereen op de wereld gewoon te eten heeft. Nou ja, ons, ons doel, wij, zijn, wij zitten in de groentes. Dus wij zorgen voor gezondheid. <lacht> en in de grote delen van de wereld uh, eet men ja drie keer per dag rijst. Uh, maar wat we zien in de wereld is dat men naar een, een diverser uh, uh, ja, aanbod wil van eten. Ja. Er komt een stukje vlees bij. En, maar ook, er komen ook groentes bij. En, uh, dus wij, ja, wij zorgen voor uh, een ge gezonde voeding. Ik ga naar William. Die heeft ook een vraag. Ja. Bedankt voor het wachten. Het uh, volgende. Ik ben dus van mening dat het een hele goede kant heeft. Maar dat er ook een slechte kant aan kan zitten. Zoiets uh, hoort dus in het belang... Van de mensheid. We groeien steeds en we krijgen voedseltekort. en oorlogen komen erom. Ja, dat, dat is mogelijk. Dat iemand met een bajonet zijn broodje komt halen. of zijn bordje rijst gaat verdedigen. met een AK-47 of zo. Die grappenmakerij die komt eigenlijk al min of meer naar voren. Ja, maar wat, is uw, wat is uw punt? Want ik kan u niet helemaal volgen. Wat is uw concrete vraag of punt? Ja, nou, mijn concrete vraag is wie controleert dat het werkelijk goed gebeurt. En het zou dus moeten gebeuren, zoals ik al zeg in het belang van de wereldbevolking. Okay. Wie zorgt ervoor dat het wordt gecontroleerd dat het goed gebeurt? Dankjewel, William. Hein, directeur Marketing en Seel, ja. moet daar wel een antwoord op hebben. Um, ik zit even te zoeken van dat er wat goed gebeurt, maar... Ja. Uh, misschien moet ik even iets breder kijken. Uh, wij zijn natuurlijk een, een bedrijf wat geld wil verdienen... maar we hebben ook een hele duidelijke uh, social responsibility... naar de, de, de, de, de bredere maatschappij. Daar zijn wij ook mee bezig. Uh, dat er iets goed gebeurt is één, er is concurrentie. Als wij iets nieuws hebben en we kunnen daarmee een markt uh, veroveren... morgen is de concurrent daarmee bezig om dat van ons af te nemen. Dus dat is goed en dat stimuleert ontzettend sterk innovatie onderling. Het tweede... Uh, ik. Ik wil even een zijsprong maken. We hadden hier gisteren, ter ere van ons 75-jarig bestaan, 100 studenten uit Nederland. Die hebben een aantal cases gewerkt. En één case, en die is al langer bekend, maar die werd heel specifiek uitgewerkt. Dat is van, Enza, richt je nou meer bijvoorbeeld op het veredelen van rassen... die op uh, uh, verzoute bodems kunnen geteeld worden. Dat is een groot probleem, de verzilting van de, van de bodem in hele delen van de wereld. Met name vaak armere gebieden. Als je daar dus voedsel kan brengen door betere genetica naar mensen die het nu niet hebben... Mm -hmm. ja, ja, dan ben je alleen maar positief bezig, in mijn ogen. Uh, dus ik zie uh, juist heel veel voordelen. En het is niet alleen van NZ, daar moet ik erbij zeggen, maar vanuit de zaadsector. Dat door de innovatie ja. de mogelijkheid om meer voedsel te produceren en breder beschikbaar te maken, alleen maar toeneemt. Ja, even over die. Over die uh, nou ja, als we inderdaad wereldwijd kijken, jullie zitten in verschillende landen. Is dat wat mensen willen verschillend in culturen? Maakt willen wij een ander soort komkommer dan dat ze die in. Uh, Chili willen. Hebben ze komkommers in Chili? <laughs> Absoluut, ja. ja. ja elk, Hollandse ja, wij, komkommers. Ja, wij, wij noemen ons ook uh, multilocal. Dat betekent dat uh, onze dochterbedrijven... die hebben best een autonoom uh, uh, bestaan. Want die verredelen, hè, die ontwikkelen rassen... lokaal in de markt, voor de markt. En dat doen we dan ook met lokale mensen. Uh, dus onze producten worden aangepast op, op de, de wensen van de tuinder, maar ook de consument. Ja. He, de, de ziektes die daar heersen. of de, de, de Oké, okay, maar de even gewoon, ja. zie, dat snap ik, maar gewoon inzien. Ik bedoel, is er ook nog zoiets cultuur bepaald... of je een grote komkommer wilt, een kleine, een grote paprika, ja, kleine? Ja, ja? ja, ja. Dat, dat is heel verschillend. Uh, hier, hier in Nederland hebben we ja, komkommers van zo'n 30 centimeter. In het Midden-Oosten zijn ze 16 centimeter. 16 centimeter. Ja. En bij ons? En, en 30. 30. En, en vergeet niet in... Uh, ik ga er maar niet verder over vragen. De producten uh, die wij uh, nee, in China Heine, zijn heel anders. Heijn Tot slot, mensen die luisteren en zeggen... ik wil wel werken, het lijkt me boeiend. Ik zou zeggen, kijk op de website van NZ zaden. We hebben een vacaturesite. En uh, dan weet u de weg. Heel goed. Dank u wel, luisteraars. En ik zou zeggen, blijf groente eten. Je maakt mensen Goh. crimineel die helemaal niet crimineel zijn. Het zijn een schatting 100.000...